De vijf minuten van Psychic. Ja, en uh, deze vijf minuten wil ik eigenlijk even stilstaan... bij het overlijden van Charles Aznavour. En uh, mensen die uh, weten dat ik een metalhead ben... die zullen misschien heel verbaasd staan. Maar uh, dit was een van mijn favorieten vroeger... En dat komt een beetje door mijn oma, die uh, absoluut een fan van hem was. Deze bijzondere man, die geboren werd in Saint-Germain-de-Pré in uh, uh, Parijs... Uh, op 22 mei 1924, zoon van een uh, Aramese ouders. En uh, op latere leeftijd ook nog uh, als extra uh, nationaliteit Arameens geworden... Van deze man gaan we luisteren naar een bijzonder mooi nummer. Een nummer wat mij persoonlijk altijd nog kippenvel bezorgt. La Bohème Charles Aznavour.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 veel gezegd? Nee. <laughs> Prachtig nummer dit. Blijft me eigenlijk wel een beetje ontroeren. Deze man. Ja. En terecht. Echt. Hij he, he, he, he, he was heel klein. He was een heel klein mannetje. Maar echt groot. Ja. Oké. Okay, Charles naar Voeders. En uh, dat waren jouw vijf minuten. Ja. ja. Ik heb even gesmokkeld. Hoor, want ik denk ik ga niet dit nummer afbreken. Nee. Terecht. Dus je hebt eigenlijk vijf en een halve minuut gehad. Nee. Love love, love, love, love, love, love, love, you. Well, I love you because, darling, you're so real. You show this heart of mine How real, true love than all of your. Surely. Yeah, soms kom je van die plaatjes tegen, <tie> Dat is het leuke van iets als Spotify. Dat de ja, dat is, ja. Krijg je af en toe van die leuke suggesties. Ooit voor die man hoort. Colin Jones heet hij. En het heet Surely I Love You. Woe woe! Het swingt ook nog. Ja, daar gaat het doen. Goed. Onze derde artiest in het licht uitgekozen door Angela. En uh, dat is ook weer een hele beste hoor. Oh, wat een goeie zeg. Oh, wat is die mooi artiest... In het licht. Sting. But don't drink coffee, I take tea, my dear.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 Uh, via YouTube een uh, legendarische versie van dit nummer uh, voorhanden. Waar Stevie Wonder het even overneemt. En ja. dat, dat is echt zo legendarisch mooi. Maar goed, dat uh, doen we vandaag niet. Want het is natuurlijk vandaag de verjaardag van uh, de heer Gordon Matthew Thomas Sumner. Ja. Ja. Kortweg dus, Kortwegsting. En uh, dat is dus zijn En Hij werd geboren in Walls End. En dat gebeurde op uh, 2 oktober 1951. De man is dus even denken 67 geworden vandaag. Nou, dus een eerbiedwaardige leeftijd toch. Brits, ja, pensioen. Ja, Brits volk, muzikant en zanger. En hij is commandeur in de orde van het Britse Rijk de C.B.E. is dat geloof ik. Commander in the British Empire of zoiets, Zo was dat. Deze onderscheiding werd hem verleend... door koningin Elizabeth II. String brak voor het grote publiek door... met de band The Police... maar ging halverwege de jaren tachtig solo verder. Als soloartiest versmolt hij invloeden... van jazz, klassieke muziek... en wereldmuziek in zijn eigen nummers. Zijn teksten uh, zijn literair en bevatten betekenisvolle boodschappen. En dit benadrukt hij zelf ook uh, regelmatig in de pers. En zijn muziek wordt door velen gezien als literaire, intelligente rock. En zijn critici vinden zijn werk vaak een beetje pretentieus. Nou, critici, dat zijn altijd mensen die altijd zaken hebben. Dus daar gaan we het niet over hebben. Uh, uh, nee. Sting en is nog steeds actief als groot artiest. Nou, we hoorden van hem natuurlijk uh, prachtig het, het werkje uh, 'An Englishman in New York. Wat ik persoonlijk een fantastisch nummer vind. Ja. En daarna Fragile. En uh, ik denk dat ik nu voor een probleem kom. Want? Oh nee, toch niet. Ik wou zeggen, ik heb geen liedje klaarstaan. Maar dat heb ik nog wel hoor, ja. En wat voor liedje. Woehoe! Whoa! Hey. Uh, Wilco Johnson, zo heet de man en uh, die ging een duet aan met Roger Daltrey en uh, dat heette heet Keep It To Myself en over Roger Daltrey gesproken, die heeft een prachtig nieuwe album uit misschien dat ik er nog aan toe kom misschien in de tweede uur of straks staat nieuws, dat we daar nog iets van kunnen draaien nou ja je weet maar nooit nee. het nieuws bij ZFM Zandvoort Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nu de stint niet langer de weg op mag... moeten veel kinderdagverblijven uh, vandaag op een andere manier hun vervoer regelen. Sinds middernacht geldt een verbod op de elektrische boddenkar. Aanleiding voor het verbod is het drama in Os... waarbij vier kinderen omkwamen toen een stint in box botsing kwam met een trein.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 Op de A9 bij knooppunt Rotterdam-Klein zijn vanochtend tientallen auto's door een rood kruis gereden... en zo op een afgesloten rijstrook terechtgekomen. Deze rijstrook was afgesloten vanwege een aanrijding... tussen een auto en een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Om het ongeluk veilig te kunnen afhandelen... werd besloten het verkeer via de overige rijstroken te, uh, om te leiden... Veel automobilisten hadden hier echter lak aan... en besloten toch over de afgesloten rijstrook te rijden... op dat moment het werkgebied van hulpverleners van Rijkswaterstaat. Ondanks de levensgevaarlijke situatie is gelukkig niemand gewond geraakt... zo meldt Rijkswaterstaat. De boete voor het negeren van een rood kruis is overigens niet mals... wie op een afgesloten rijstrook rijdt kan een boete van 230 euro exclusief administratiekosten verwachten. Dus dat worden aardig wat printen. Een auto is vanochtend bij het Keggeviaduct in Haarlem van de weg geraakt... en van een hoog taluut afgerold. Daarbij zijn drie personen gewond geraakt. Zo bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend... Wel is het duidelijk dat de auto net niet in het water is beland. Het voertuig rolde van de taluut af en kwam in de begroeiing bij de waterkant op de flank tot stilstand. Over de ernst van het letsel is uh, op dit moment nog veel onduidelijk. Aldus de woordvoerder. In het centrum van Haarlem is op dit moment een politieactie gaande...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 Volgens een woordvoerder is er reden tot zorg. Het stadhuis op de Grote Markt wordt sinds vanochtend vroeg zichtbaar beveiligd. Eerder werd al besloten de woning van de burgemeester te beveiligen. En ook moest hij, een sponsorswemtocht, uh, uh, moest hij bij een sponsorzwemtocht zich laten begeleiden door een uh, beveiliger. Heel prettig.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 Het is vandaag bewolkt en uit die bevolking kan af en toe wat uh, lichte regen of motregen vallen. De zuidwestenwind uh, wordt west tot noordwest en is matig tot vrij krachtig landinwaarts en krachtig aan zee. En dat is een windkracht 6. En de temperatuur loopt op naar een graad of 15. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met de kans op een bui en het koelt af naar een graad of 10. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een matige en aanvankelijk aan zee nog. Krachtige noordwestenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Tot zover. Dat was het weer. Allemaal weer. Wat was dit? Uh, dit was Arion. Aryan? Ja, en dit uh, liedje komt van het album... Into the Electric Castle. En dat heet dus Valley of the Queens. Uh, een uh, liedje wat dus gaat over... Uh, onder andere uh, Nefertiti en zo. En het werd onder andere gezongen... door Anneke van Giersbergen en... Eh uh, Floor Jansen. Oh. Ja, mijn zuster. Ja. ja. <laughs> you wish. Goed, dance with me. Is dit? En het is nieuw. Have I trouwens before, Coming on too strong, baby Does the way I move make you blush? Do you want something to drink right now? Should I serve it on the rise? I know, I know, I know, I know We haven't known each other that long But you cannot fight, no you can't deny A good thing Darling, I can feel trouble on your mind Die heette het eigenlijk officieel. En uh, dat was Django Macroy. Ja, nooit van normaal gehoord. Dat is gewoon een nieuw plaatje. Dus uh, wel even gezegd. En het uh, klonk lekker vrolijk. Dus daar gaat het om. Ja. Hè? Terwijl hier even de zon een beetje doorbreekt. Nou, het is toch allemaal prachtig mooi. Nou, lekker warm in mijn nek. <lacht> Goed, als uh, je dit muziekje hoort. <hums> dan weet u dat het tijd is voor lekker eten.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 Ja, en voor vandaag heb ik een uh, vegetarisch uh, stoofpotje. Linzenstoofpot met paddenstoelen en broccoli. Padoos? Uh, ja, padoos. Nee, padoos, woe, uh, Yeah, man. Het uh, is een uh, gerecht voor vier personen en uh, de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. U heeft hiervoor nodig vier eetlepels olijfolie. Drie uh, gesnipperde uien. Twee takjes rozemarijn. 400 gram gemengde paddenstoelen in plakjes. Drie teentjes knoflook. 600 gram broccoli in roosjes. 250 gram uh, linzen uitgelekt uit blik. Uh, 350 milliliter groentebouillon, bouillon. 200 milliliter room en een stokbrood in plakken gesneden. De bereiding gaat als volgt: Verhit de olie en uh, fruit erin de ui... en rozemarijn ongeveer 5 minuten. Voeg dan de paddenstoelen toe... en bak dat roerend nog een minuut of zeven. Voeg twee teentjes fijngehakte knoflook... broccoli en linzen toe... en schep dit goed om. Voeg dan de bouillon toe... en uh, stof het afgedekt ongeveer 10 minuten... Voeg de room toe en kook het stoofpotje onafgedekt nog twee minuten. Rooster in tussen het stokbrood onder een hete overgril. En wrijf het met het overige uh, tentje knoflook. Wrijf uh, uh, het, uh, het brood in met de overgebleven knoflook. Lukt het? Ja. Oh. <laughs> het staat er een beetje raar. Uh, serveer de linzenstoof. Dus met het stokbrood. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, voor de uh, echte vleesliefhebbers... Uh, die kunnen uh, uh, voordat ze de uien bakken... kunnen ze even wat spekblokjes aanbakken. Uh, dat was het. Oké, okay. ja. gezellig. Lekker. Nou, dat kan best lekker zijn. Niet ja. onder zonder vlees. Ja. Goed, uh, eet u smakelijk. En wilt u het recept nog een keer nakijken? Dan kan dat natuurlijk via Facebook... Uh, want daar staat het op www.facebook.com zandvoortluncht. Uh, dan u, krijgt u het nogmaals te zien met een plaatje erbij, dat is altijd handig. Uh, weet je ja. het eruit moet zien ongeveer. Uh, ja. Is handig. Ja, ja, ja. Nou, welke zorg? Het hoeft er niet altijd. Voor het plaatje voor je, het, maakt het altijd een beetje mooi op. Hè? Dus, uh, ja. Ja, en wat uh, de temperatuur betreft moet u zich niks aantrekken van het volgende nummer, hoor. Ah. Dat heet namelijk ijskoud. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug.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 Ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Wat is het omdat. je eigenlijk geen ding door mij gaf? Wat ben jij, hard? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Of ik tegen hem nu praat, doe tenminste alles. Doe tenminste alles. Zou we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ga, Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan, zomaar gesleept door ons verhaal. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, houdt jij dat doe? Tegen de muurprijs, niet de minste bal. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Nieuw liedje van de heer Nielsen. Nielsons. Niet Harry Nielsen, maar de Nederlandse Nielsen. En die maakt best leuke liedjes. Ja. En dit heette IJskoud. Nou, ik weet ook niet wat ik het om zou doen. Maar ja, hij zegt het. Het zal wel. Ik, uh, dat... Dit komt uit een leuk lijstje. Dat heet uh, One Hit Wonders. Oftewel, mensen die ooit in hun leven één hit hebben gehad... en daarna nooit meer. Nou, er zit er ook eentje van Norman Greenbaum. Greenbaum, moet ik zeggen. Het liedje dat heet The Spirit in the Sky... You- De tijd, eh, eind jaren zestig denk ik. Nog best een grote hit ook. Maar we hebben daarna nooit meer iets van de man vernomen. Nou, nou rond één wel genoeg denk ik. Ja. Je hebt van die mensen. Hè? Eén hit en dan is eh, het zat. Ja. Spirit in the Sky. Dat is altijd zo met een beetje religieus getinte nummers die komen altijd wel vrij hoog in de hitparade. Denk maar eens bijvoorbeeld aan een All oh Happy Day van de Edwin Hawkins zingers. Baby, don't hurt me. Dit is ook zo'n one-hit wonder. Die heeft er ook maar één gehad. No Baby, don't hurt me. No more. Head Ja, ook zo'n figuur. Eén hit en niet meer. Doei! Ja, oké. Okay. Een one-hit wonder. Zoals dat dan uh, zo mooi heet. En uh, dus een meneer die of een band of wat dan ook. Die gewoon één keer in hun leven een hit hebben gehad. En een behoorlijk ook. En daarna uh, was het klaar hele leuke lijst van. Moet je maar eens kijken op Spotify, als u, daar, als u daar gebruik van maakt. Moet je maar eens kijken. One Hit Wonders. En er staan hele leuke dingen bij. Ook dingen bij waarvan je denkt van, oh? Eerlijk? Is dat ook? Als u dit muziekje hoort, dan weet u natuurlijk alweer hoe laat het is, want dan is het weer uh, klaar wat dit programma betreft. Oh, maar ja, dus zoals te doen gebruikelijk blijven Ansela, Nou, Ansela uh, is even weg, is even voor de lunch zorgen. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat laat ik maar zeggen, oh ja, wij blijven natuurlijk nog twee uurtjes hangen hier. Want wij gaan ook u uh, nog even tracteren op ons speciale muziekprogramma De Vinyljaren. Oorspronkelijk bedoeld als, uh, zeg maar, nostalgisch muziekprogramma. Maar ja, tegenwoordig is vinyl weer hotter dan een CD. Dus uh, de vinyljaren zijn gewoon terug. Ja, en wij ook. En uh, als het mogelijk is, dan uh, doen we ook nieuwe releases. Althans, als ik uh, geld heb en zo. En voldoende om weer eens een nieuwe LP te kopen. Maar uh, vandaag hebben we twee oudjes. Vandaag gaan we ons bezighouden met Joe Jackson... Het is een prachtig dubbelalbum met een aantal van zijn live-concerten daarop. Uh, die hij deed tussen 1980 en 1986. Nou, dat gaan we dus. Uh, daar gaan we dus fragmenten uit laten horen. En verder, omdat ik uh, van de week las dat Boudewijn de Groot op zijn 74ste uh, uh, 74 levensjaar. Uh, of nee, 75 jaar. Uh, nou ja, laat maar zitten. In ieder geval met een. Uh, uh, uh, nieuw album komt. En dat gebeurt in november. Over een maand ongeveer. Even weg. En uh, daar heeft hij weer een aantal prachtige nieuwe, nieuwe nummers uh, voor geschreven. Teksten en muziek. En een leuk detail is dat hij ook twee liedjes heeft opgenomen. Samen met de Dutch Eagles. Dus dat zal wel heel erg mooi worden, denk ik. Maar uh, omdat we daar nog niks van hebben natuurlijk. Gaan we gewoon een lekkere ouwe van hem draaien. doen we gewoon. En daarom heb ik uitgekozen voor vandaag het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Het comeback album uit 71 dat hij maakte nadat hij eventjes een, uh, op een zijspoor was bedwaald met zijn uh, gedwaald met zijn heksensabbat en daarna een studie in Amerika ging doen. En eh... Uh, ja, uh, hè? Is hij nou al afgelopen? Tjonge jongen? weer Zo, nou, dan doet dit gelijk niet meer natuurlijk. Goed, oké, okay, nou, het is uh, klaar. Uh, ik zeg u tot zo na het nieuws van, uh, van twee uur. Dan zijn we terug met de vinyljaren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...